Maar morgen is toch je vrijdag? Jawel, maar ik heb woensdag vrijgehaald. Ja, wij ook. Maar ik werk maar 4 vijfden, dus ik heb ook mijn recht op 4 vijfden. Is dat iets wat overdreven? Nee hoor, ik ben er tot vijf over half elf. Dat is te lang. Ik heb het uitgerekend: 1 vijfde van 8 uur en 45 minuten is 2 uur en 3 minuten. Die 45 minuten moet je niet merken, die zijn van jou. Een vijfde van acht uur, dat is één, uh, drie vijfde uur. Dat is vijf op de zes, dat is 1203, dat is 36. Dat is dus vijf over tien. Maar wat mij betreft mag je thuis blijven. Nee, ik kom in ieder geval. Tot morgen. Dag. Meneer Koning, dag miss Waarbom. Ik heb even naar de schrijfmachine van mevrouw Haan gekeken. Die had wat moeilijkheden met het transport. En ik heb er meteen ook maar een nieuw lint in gezet. Ik zal u wel dankbaar voor zijn. Ja, dat hoop je dan. Maar je weet het nooit. Nou, Want ze kunnen soms heel eigenaardig reageren. Maar daar zult u ook wel ervaring mee hebben. Dat is waar. En uw vader heeft daar vast ook wel mee te maken gehad. Ik heb er nog nooit over gehoord. Nee, over zulke dingen praat je gewoonlijk niet. Maar nu ga ik naar huis. Nou, dan wens ik u smakelijk eten. Dank u. Is er iets gebeurd? Pieters heeft een artikel geweigerd. Mag je dat dan niet? Tuurlijk niet. Want ik heb het geaccepteerd. En wat zegt Beerta daar dan van? Beerta wil inbinden. Beerta wil altijd inbinden. Is dat dan niet verstandiger in dit geval? Natuurlijk is het dat niet. Jij zou toch ook niet door een dictator de wet laten voorschrijven? Maar dit is toch iets heel anders? Dit is toch van geen enkel belang? Doet het toch niets toe wat er wel of wat er niet in zo'n tijdschrift komt? Begrijp je dat het je wat kan schelen? Maar het kan er wat schelen! Professor Pieter, de consequenties van uw reactie op het artikel van de Européen waren zo verstrekkend dat ik even een diepe adem heb moeten halen. U, of een van de uwen, kan er een artikel tegen schrijven, zoals in het verleden gebeurd is, maar u kunt de Nederlandse redacteuren van ons tijdschrift niet onmondig verklaren. En een auteur voor het hoofd te stoten door haar werk door een collega te laten bevuldigen. Ja. Je maakt me wakker. Het spijt me. Ik sliep. Ja. Het spijt me. Het spijt me. Ja. Waarom maak je me dan wakker? Ik ga nog maar slapen. Kan ik nou slapen als jij zo ligt te woelen? Het spijt me. Ik zal proberen om stil te liggen. Wat denk je dan soms er ergens aan? Ik lig nu stil. Waar denk je dan aan? Aan die brief aan Pieters. Nee, daar lig je toch niet aan te denken. Dat is het toch niet waard, dat je daarvoor wakker ligt. Zo belangrijk is die man toch niet? Laat maar hem nou maar. Ik zal stil zijn. Maar je bent niet stil. Ik ben stil. Ik weet dat ik deze gang van zaken wel eens heb betreurd, maar op andere ogenblik heb ik ook wel eens de wijsheid van ingezien. Het heeft ons ongetwijfeld veel moeilijkheden bespaard. Je bent niet stil. Moeilijk. Ik wil in ieder geval proberen om aan mij te denken. Ja, ik zal aan jou denken. Ik sta gewoon voor open doel. Ik hoef hem maar alleen maar in te schieten. Ik denk helemaal niet aan mij. Nee. Gaan naar het kamertje. Professor Dr. S. Pieters Antwerp. Morgen. Morgen. Morgen. Waar ben jij mee bezig? Een brief aan Pieters. Waarover, in godsnaam? Over het beleid. Daar ben ik als lid van de redactieraad dan wel benieuwd naar. Je krijgt hem te lezen, als Beerta hem goedkeurt, tenminste. Maar ik kwam eigenlijk voor Bart. Bart is met vakantie. Waar? Brabant, een opgeknapt boerderijtje. <lacht> Hij liever dan ik. Ja. Waarde professor Pieters, de consequenties van uw reactie op het artikel van mevrouw Piebinga... zijn zo verstrekkend dat ik even diep adem heb moeten halen. Tot nu toe hebben wij van de artikelen van Belgische auteurs die aan u waren toegezonden... pas kennis kunnen nemen als ze gedrukt waren. Ik heb dat wel eens betreurd en daarvan blijk gegeven. Het enige resultaat dat ik daarmee bereikt heb was de toezegging dat wij in twijfelgevallen geraadpleegd zouden worden en dat bij vervolgartikelen die het karakter van een tijdschrift gedurende een aantal afleveringen zullen bepalen overleg zou worden gepleegd. Het recht om te bepalen wat twijfelgevallen zijn en wat niet, hebt u aan uzelf voorbehouden. De toezegging om bij vervolgartikelen overleg te plegen is platonisch gebleven tot nu toe. Ik schrijf dat ik deze gang van zaken wel eens heb betreurd, maar op andere ogenblikken heb ik ook wel eens de wijsheid ervan ingezien. Het heeft ons ongetwijfeld veel moeilijkheden bespaard. Bovendien hield het in dat wij van onze kant de verantwoordelijkheid hadden voor de artikelen van Nederlandse auteurs. U hebt daaraan behoudens te keren dat u ze zelf direct geplaatst hebt, nooit getornd. U doet dat nu wel met het artikel van mevrouw Piepenga. Het komt mij voor dat u daarmee het evenwicht verbreekt en dat wij u, hoezeer ons dat ook verdriet, een halt moeten toeroepen. Het artikel van mevrouw Piebinga is door ons aangenomen. Het komt voor de verantwoordelijkheid van de Nederlandse redactie. U, of een van de uwen, kan er een artikel tegen schrijven, zoals in het verleden gebeurd is, maar u kunt de Nederlandse redacteuren van ons tijdschrift niet onmondig verklaren... En een auteur voor het hoofd stoten door haar werk door een collega te laten beoordelen. Ik stuur u het artikel daarover weer terug met het vriendelijke verzoek het te plaatsen in het vierde nummer van deze jaargang van ons tijdschrift. Dat houdt natuurlijk niet in dat wij niet met genoegen op de volgende vergadering van de redactieraad of van de redactie willen praten over een nieuwe procedure, volgens welke wij in de toekomst gezamenlijk vooraf de gehele inhoud, ...van een nieuwe aflevering zullen bespreken... ...het zijn mondeling, het zijn schriftelijk. Indien u zoiets zoudt voorstellen... ...zult u mij naast u vinden... ...voor het artikel van mevrouw Piebinga... ...dat al is aangenomen... ...kan dat evenwel geen gevolgen meer hebben... ...met vriendelijke groeten en koning. Een voortreffelijke brief. Ja? Voortreffelijk. Ik had hem zelf geschreven kunnen hebben. Dus ik kan hem versturen? Je kunt hem versturen. Dan moet het maar barsten worden. Het regent. Ja. Was je aan het werk? Ja, ik was bezig met het zelfonderzoek, maar dat hindert niet. Willen jullie koffie? Graag. Ja. Kom maar, kom. Hij is een beetje kaal, hè? Ja. Karel en Zwart ook. Dat komt van de vlooien. Heb je zoveel vlooien? Ik vang er een paar honderd per dag. Het is de tijd... Heb je gelezen dat Ayende dood is? Nee, ik lees op het ogenblik geen krant. Moet ik daar iets van vinden? Voor mij niet. Maar toen ik het hoorde, wist ik niet waar ik blijven moest van woede. Ook van machteloosheid natuurlijk. Heel gek. Nee, dat heb ik dus niet. Dat is toch helemaal niet gek? Het zijn toch enorme schoften? Als zo'n aardige man vermoord wordt door zulke schoften... dan is het toch vanzelfsprekend dat je razend wordt? Oh... Ja, misschien moet dat ook wel. Nee, ik bedoel niet dat jij dat ook moet. Ik vind het alleen niet gek als je woedend wordt, zoals Maarten. Oh, nee. Voor mij is het heel ongewoon. Ik heb dat bijna nooit dat ik zo reageer. Mijn eerste reactie was dan ook om links de schuld te geven... dat ze hem niet genoeg gesteund hebben omdat ze hem niet links genoeg vonden. Ja, dat vind ik verschrikkelijk zo'n reactie. Net zoals wanneer je kwaad bent op een hond als die bijna onder een auto komt en niet op de auto. Dat is rechts. Ja, dat is rechts. Ik ben rechts. Je bent helemaal niet rechts. Dat zeg je alleen maar om jezelf in de grond te trappen of om mij te pesten. Ik weet niet waarom Ik je Ik denk dat ook zegt. dat hij zelfmoord gepleegd heeft. En Nicolien dat hij vermoord is. Zelfmoord is rechts. Waarom is dat rechts? Omdat in alle linkse kranten gestaan heeft dat hij vermoord is en alle rechtse dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ach, hij plaagt maar wat hoor. Zelfmoord is helemaal niet rechts. Nee, dat dacht ik ook. Nee, dat Allende zelfmoord gepleegd zou hebben is rechts. Ik plaag helemaal niet. Het interesseert me dat mensen zo reageren. Waarom heeft Nicolien liever dat hij vermoord is? Omdat zij voor alles kiest tegen de schoften? En waarom heb ik een voorkeur voor zelfmoord? Omdat ik kies voor de man die geïsoleerd is geraakt. Nicolien kan zich niet voorstellen dat een man op het ogenblik... dat hij door zulke schoften wordt aangevallen... de tijd en de rust vindt om er een eind aan te maken. Ik zou zeggen dat het juist bewijst... Hoe hij ze minnacht. Het besef dat je geïsoleerd bent, dat het leven uitzichtloos is. Dat is het mooiste wat er is. Maar dat hoeft daarom toch nog niet rechts te zijn? Natuurlijk is dat niet rechts. Ik weet niet wat het is en het kan me ook niet schelen. Ik interesseer me alleen voor de verschillen in reactie. Het is toch gek dat je zo emotioneel reageert op de dood van een man... terwijl je toen hij aan de macht was nauwelijks belangstelling voor hem had. En dat het dan vervolgens weer een punt wordt of hij zelfmoord heeft gepleegd of vermoord is. Dat, dat interesseert me. Ja, dat is misschien ook wel interessant. Schiet je op met je zelfonderzoek? Niet zo erg. Ik zit een beetje vast op het ogenblik. Hoe gaat het met je slakken? Goed. Wil je ze even zien? Je moet niet zeggen dat zelfmoord rechts is. Daar kan je niet tegen. Zo bedoelde ik het ook niet. Hier zijn ze. Ik zie er één. Daar is de ander. Oh ja. Kijk jij ook maar eens. Ja, ze kunnen wel even hier blijven. Dat is misschien gezelliger voor ze. Ze zien niet zoveel mensen. Willen jullie nog een kop koffie? Ja. Hebben die poezen geen belangstelling voor die slakken? Nee, ik denk dat ze daarvoor te langzaam bewegen. Of ze vinden ze niet zo smakelijk uitzien? Dat kan natuurlijk ook. Dus je hebt die discussie over het watertekort ook niet gevolgd? Jawel, dat heb ik nog gelezen. Die bakstenen in die spoelbak. Ja, onder andere. Ik vind het een beetje onzin, vind je niet? Nee. Onzin vind ik het niet. Oh, nee. Misschien is het dat ook wel niet. Waarom vind je het onzin? Ik geloof omdat ik eigenlijk vind dat je op je spoelwater niet moet bezuinigen.